Uur. Door Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse marineschip De Ruiter is vertrokken voor de Europese veiligheidsmissie naar de straat van Hormuz in het Midden-Oosten. Het fregat moet de vrije doorgang voor olietankers en vrachtschepen garanderen. In totaal worden 180 Nederlandse militairen ingezet. De missie is door Frankrijk in het leven geroepen als reactie op aanvallen en gijzelingen van olietankers. De VS houdt Iran daar verantwoordelijk voor. Huawei mag in het Verenigd Koninkrijk beperkt meebouwen aan 5G-netwerken. Wel wordt de Chinese fabrikant uit gevoelige kerndelen van die netwerken geweerd. Besluit van premier Johnson betekent een nederlaag voor de Verenigde Staten. De VS waarschuwt al langer voor Huawei. Volgens Amerika heeft het bedrijf banden met de Chinese overheid... waardoor die het bedrijf zou kunnen vragen om te spioneren. De fabrikant heeft altijd gezegd dat het nooit aan zoiets zal meewerken. De Europese Commissie gaat de evacuatie van EU-burgers uit China coördineren vanwege het coronavirus. Het gebeurt op verzoek van Frankrijk. Voor zover bekend bevinden zich in Wuhan 20 Nederlanders die niet besmet zouden zijn. Morgen begint Frankrijk met het evacueren van 500 tot 1000 Fransen uit Wuhan. Ook die zijn allemaal niet besmet. In totaal zijn 106 mensen overleden aan het coronavirus en zijn 4500 mensen besmet geraakt. Met hulp van liplezers heeft FC Den Bosch supporters opgespoord... die zich schuldig hebben gemaakt aan racistische teksten... tegen Excelsior-speler Mendes Morera. De wedstrijd Den Bosch-Excelsior werd half november gestaakt... vanwege die spreekoren. Na bestudering van tv-beelden heeft de club een aantal supporters... een stadionverbod opgelegd. Vijf van hen zouden racistische teksten hebben geroepen. Vijftien anderen worden ervan verdacht... dat ze bekers bier of rookbommen hebben gegooid. Het weer vanmiddag nog wat buien, maar ook af en toe zon. Vanavond en vannacht voornamelijk langs de kusten enkele buien... met kans op onweer. Morgen vooral boven de grote rivieren buien afgewisseld door zon. En daarbij blijft het stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. De spits is weer begonnen met een dagelijkse file op de A4... van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knopend Burgerveen. Vertraging is nu vijf minuten.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 van deze week. Als de dag van gisteren zie ik me nog zitten op de koude vloer van de toneelstudio. Ik was zagrijnig en had absoluut geen zin in de workshop die we als gehele klas de komende twee weken zouden krijgen. Deze man, deze gastdocent, zou me natuurlijk niets kunnen leren. Deze man had het vak als acteur verlogend. Hij was commercieel gegaan wat toen nog als een doodzonde werd gezien onder theatermakers en de kunstenaars. Hij speelde altijd maar diezelfde rol jaar in, jaar uit en dat ook nog eens in een kindertv-show. Lager kon je niet in mijn achting zakken. En deze man zou mij iedere dag twee weken lang zes uur per dag les gaan geven. In mijzelf motiveerde ik me alleen maar door steeds weer te zeggen alles voor de kunst. Ik was een veel te inhoudloze idealist... die eigenlijk nog geen enkel weet had... wat het vak van acteur en theatermaker nu inhield. Ik had een idealistisch beeld waar, als ik nu naar mezelf kijk... en mijn carrière, ik zelf ook niet meer aan had kunnen voldoen. Toen de deur openging, kwam er meteen een vloeiend bedoog. Zonder enige twijfel stond de man voor ons te oreren als ware de 400 jaar oude tekst van Shakespeare niet van tevoren bedacht. Ik keek mijn ogen uit. Vanaf het eerste woord hing ik aan zijn lippen. En voordat ik het zelf goed doorhad, begon er een grote bewondering te ontstaan. Deze man wist wel wat acteren inhield. Deze man verstond het vak als geen ander. Deze man was vriendelijk, intelligent en waarachtig. Dezelfde man zag ik die avond weer tegen een pop praten. De man was boos op Tommy omdat hij samen met Pino's een bal in de tuin van meneer Aard had geschopt... en daarmee de net geplante bloemen kapot had gemaakt. Meneer Aard was waarachtig boos terwijl hij in het echt heel vriendelijk was. Terwijl hij zelfs die middag nog een Shakespeare tekst uit zijn mouw had geschud alsof het niets was geweest. Terwijl hij die middag... Nou, terwijl hij die middag mij een van de belangrijkste lessen van mijn hele toneelschoolcarrière had geleerd door mezelf alleen maar in te laten zien wat het vak van acteur werkelijk inhield. Aardstaartjes was samen met Pierre Mancini, van de welbekende koeien reclames zoals de meeste mensen hem kennen, een van de eerste acteurs die mij liet inzien dat acteren meer is dan alleen serieuze kunst dat kindertv of kindertheater misschien nog wel uitdagender kan zijn dan Shakespeare. Dat je als acteur eigenlijk alles moet kunnen, ook al lijkt het nog zo stom en gemakkelijk. En dat zelfs het meest eenvoudige verhaaltje, mits goed gespeeld, van een grote betekenis kan zijn voor het publiek wat het aanschouwt. Het bericht dat nu Staartjes is overleden en de manier waarop doet mij werkelijk verdriet. Want hij was een mooi mens, een vakman en een enorme inspiratie. Bedankt meneer Staartjes. Ik zal u nooit vergeten. naar Zandvoort aan het Woord op ZFM. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, welkom terug in het tweede uur van Zandvoort aan het Woord. We hebben het over verslavingen met Mick Boskamp en natuurlijk Marije Strobos. Als u het nog niet helemaal heeft gevolgd. Uh, we hebben het net eigenlijk even over wat verslaving nou is. Uh, we zeggen toch ook wel dat het een ziekte is. Um, en dergelijke. Uh, dan gaan we het zo meteen ook over het stappenplan uh, uh, hebben. Om eruit te komen. Uh, of in ieder geval wat je als herstel, uh, als herstel moet uh, doen. Maar als eerste heb ik een vraag. Uh, Mick, ken jij, uh, ben je bekend met uh, Johan Harris? Nee. Nee. Nou, hij houdt... TED Talks over verslavingen. Okay. Uh, momenteel. Ik heb een uh, fragment. Um, en, en hij kan het eigenlijk. Moet je even je koptelefoon uh, gebruiken. Ja. Ja. Uh, want hij kan eigenlijk het beter uitleggen als dat ik dat kan. Um, en ik denk dat hij wel iets heeft waardoor um, als we dat bekender zouden maken, dat andere mensen er ook anders over na ja. zouden kunnen gaan denken. We think because there are chemical hooks in heroin. As you took it for a while your body would become dependent on those hooks, you'd start to physically need them, and at the end of those 20 days, you'd all be heroin addicts, right? That's what I thought. First thing that alerted me to the fact something not right with this story, So, when it was explained to me, if I step out of this TED talk today and I get hit by a car and I break my hip, I'll be taken to hospital and I'll be given loads of diamorphine. Diamorphine is heroin. It's actually much better heroin than you're ever going to buy on the streets because the stuff you buy from a drug dealer is contaminated. Actually, very little of it is heroin, whereas the stuff you get from the doctor is medically pure. And you'll be given it for quite a long period of time. There are loads of people in this room who may not realize that you've taken quite a lot of heroin, right? Uh, and, for, and anyone watching this anywhere in the world, this is happening. And if what we believe about addiction is right, those people are exposed to all those chemical hooks, what should happen? They should become addicts. This has been studied really carefully. It doesn't happen. You will have noticed if your grandmother had a hip replacement, she didn't come out as a junkie. <laughs> and when I learned this, it just seemed so weird to me, so contrary to everything I'd been told, everything I thought I knew, I just thought it couldn't be right, until I went and met a man called Bruce Alexander, who's a professor of psychology in Vancouver, who carried out an incredible experiment that I think really helps us to understand this issue. Professor Alexander explained to me, the idea of addiction we've all got in our heads, that story, comes partly from a series of experiments that were done earlier in the 20th century. They're really simple experiments. You can do them tonight when you go home if you feel a little bit sadistic. You get a rat and you put it in a cage, and you give it two water bottles. One is just water, and the other is water laced with either heroin or cocaine. If you do that, the rat will almost always prefer the drugged water and almost always kill itself quite quickly. So there you go, right? That's how we think it works. In the 70s, Professor Alexander comes along and he looks at this experiment and he noticed something. He said, ah, we're putting the rat in an empty cage. It's got nothing to do except use these drugs. Let's try something a bit different. So Professor Alexander built a cage that he called Rat Park, which is basically heaven for rats, right? They've got loads of cheese, they've got loads of colored balls, they've got loads of tunnels. Crucially, they've got loads of friends, they can have loads of sex, and they've got both the water bottles, the normal water and the drugged water. But here's the fascinating thing: in Rat Park, they don't like the drugged water. They almost never use it. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. You go from almost 100% overdose when they're isolated to zero percent overdose when they have happy and connected lives. Now, when he first saw this, Professor Alexander thought, you know, maybe this is just a thing about rats. They're quite different to us. You know, not maybe not as different as we'd like. But you know. Um, But fortunately, there was a human experiment into the exact same principle happening at the exact same time. It was called the Vietnam War. In Vietnam, 20% of all American troops were using loads of heroin. And uh, if you look at the news reports from the time, they were really worried because they thought, my God, we're going to have hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war ends. It made total sense. Now, those soldiers who were using loads of heroin were followed home. The Archives of General Psychiatry did a really detailed study. And what happened to them? It turns out they didn't go to rehab. They didn't go into withdrawal. 95% of them just stopped. Now, if you believe the story about chemical hooks, that makes absolutely no sense. But Professor Alexander began to think there might be a different story about addiction. He said, What if addiction isn't about your chemical hooks? What if addiction is about your cage? What if addiction is an adaptation to your environment? Looking at this, there was another professor called Peter Cohen in the Netherlands who said, maybe we shouldn't even call it addiction. Maybe we should call it bonding. Human beings have a natural and innate need to bond. And when we're happy and healthy, we'll bond and connect with each other. But if you can't do that, because you're traumatized or isolated or beaten down by life, you will bond with something that will give you some sense of relief. Now, that might be gambling, that might be pornography, that might be cocaine, that might be cannabis, but you will bond and connect with something because that's our nature. That's what we want as human beings. And I think, you know, at first I found this quite a difficult thing to get my head around, but one way that helped me to think about it is and I can see Yeah, I've got over by my seat there a bottle of water, right? I'm looking at lots of you, and lots of you have bottles of water with you, right? Forget drugs, forget the drug war. Totally legally, all of those bottles of water could be bottles of vodka, right? We could all be getting drunk, I might, after this. Um, and, but we're not, right? Now, because you've been able to afford the approximately a gazillion pounds that it costs to get into a TED Talk, I'm guessing you guys could afford to be drinking vodka for the next six months. You wouldn't end up homeless. You're not going to do that. And the reason you're not going to do that is not because anyone's stopping you. It's because you've got bonds and connections that you want to be present for. You've got work you love. You've got people you love. You've got healthy relationships. And a core part of addiction, I came to think, and I believe the evidence suggests, is about not being able to bear to be present in your life. Now, nou, hij gaat nog uh, veel langer door, uh, de TED Talk. Hij is gewoon te vinden op YouTube, dus 15 minuten. Dus mensen ja. die het interessant vinden, uh, luister ernaar. Uh, het, het, het, het laatste wat hij doet, daarom heb ik het er toch maar wel ingelaten, is dat hij hem uh, terugkrijgt na het, uh, het, het banden. Uh, legt, zegt hij tegen het publiek dat ze het niet gaan doen. Maar daar ben ik dan weer niet zo zeker van. Als, als wij net uh, bespreken dat het eigenlijk iedereen kan gebeuren die wil vluchten. Nou, hij gaat uit van de ideale situatie. Hij ja. gaat uit van die uh, van dat uh, de red park zeg maar. Ja. Kijk, en uh, uh, uh, uh, uh, uh, hij gaat ervan uit dat dat mensen die gewoon happy zijn en gelukkig zijn ja. en en en lekker leven, dat die uh, uh, uh, waarschijnlijk niet. Uh, en ik geloof het ook wel hoor. Ja, dat die niet verslaafd. Uh, alleen, alleen, nou. het is volgens mij ingewikkelder om. Zo'n ideaal iemand vinden. Ja. Ik denk dat, dat het is een veel, illusie dat, veel... dat we zo gelukkig kunnen zijn. Ja, eigenlijk. dat veel ja. mensen, kijk, en dat zijn weer, daar zijn, komen weer andere dingen bij kijken. En, en daar zijn, de, de, de grap is, dat er, we, er wordt wel eens, kijk, bij verslaving is er, is, er, is er geen medicijn. Nee. Dus uh, er is wel iets anders. En daar wordt een beetje vaag over gedaan. Daar gaan we het zo over hebben. En. In, in, toen ik in Schotland zat, in die kliniek... toen gingen we elke uh, woensdagavond, donderdagavond... gingen we Edinburgh in naar een meeting toe. Ja. En daar zei iemand, die, die, die sprak op zo'n meeting... van eigenlijk zijn we lucky bastards. Omdat wij hebben iets dat ook zou helpen als je niet verslaafd was. Ja. Als je die stappen doet en je bent niet verslaafd... dan zouden die je ook kunnen helpen door gelukkiger te zijn. Ja. Minder uh, uh, uh, problemen te hebben. Uh, uh, blijer te zijn met, met minder. Nederiger te zijn. Omdat dat goed voelt. Ja. En, en je niet meer gek te laten maken door de maatschappij om je heen. Omdat je gewoon goed in je schoenen staat. En, en lekker in je vel zit. Ja. Nou, dat is dus wat die stappen doen. He? Maar ik geloof. Deze jongen heeft gelijk. En ik kende hem hoor. Ik, ja. ik, alleen ik ben heel slecht met namen. Mm -hmm. Maar ik had, ik had het filmpje ook op YouTube gezien. En ook geplaatst op, uh, op uh, Facebook. En. Ja, ik geloof wat hij zegt. Absoluut. Als je een fijne omgeving creëert. En wat dan inderdaad ook heel belangrijk is. Is dat mensen zijn volgens mij op aarde om te banden. Kinderen te krijgen, man, vrouw. Vrienden te krijgen. Om samen te zijn. Om in een groep te zijn. En er wordt ook wel eens gezegd dat verslaving een social disease is. Omdat je dus je ontneemt jezelf die sociale contacten. En je isoleert jezelf, omdat je het, uh, uh, uh, met je druk wil zijn. Ja. En natuurlijk ook niet gesnapt wil worden. Want je weet natuurlijk ook wel dat je anders doet. En anders reageert. en anders. Dus, dus je, je wil mensen ook niet meer onder ogen komen. Want, want straks hebben ze je door. Straks zien ze dat je verslaafd bent. Ja. Maar verslaven maakt ook eenzaam. Ja, heel eenzaam. Vreselijk omdat eenzaam. Je, omdat je zo ermee bezig bent. En eigenlijk op een gegeven moment alleen maar denkt... dat, dat, dat je beste vriend is. Ja. En dat je niemand anders meer wilt tolereren. Want... Die praten toch alleen maar ja. onzin feitelijk. Onzin. En die proberen jou dingen te zeggen die je helemaal niet wil horen. Nee. Nee, klopt. En, en vaak wordt het ook, komt het ook door onzekerheid. of weet je, Het hoeft niet altijd een trauma te zijn. Nee. Of wat er nou, de, de, de, dat is misschien ook wel iets wat heel veel mensen denken. Dat mensen verslaafd raken omdat ze iets heel ergs meemaken. Maar er zijn genoeg mensen die een onbekommerde jeugd hebben gehad. En die misschien door iets onzeker zijn geworden. En daardoor open ervoor stonden en zijn gaan vluchten. En, maar ja. dat is dan wel nog steeds de definitie van trauma. Want wat is dan datgene wat jou ja, maar onzeker dat, gemaakt dat, heeft? Ja, maar dat is geen trauma. Ik bedoel, als, als iemand kan onzeker zijn, maar een trauma kan heel anders zijn. Denk, ja, wel nee, maar... Nou ja, dat, ben, is, dat bedoel ik meer te zeggen. Iets wat jou onzeker kan maken, kan net zo hard heel voor zorgen dat je weg gaat vluchten en dergelijke, en het gaat er dus. Ik bedoel ook meer de situatie, want hij zegt trauma, maar hij zegt ook ziekte. Hij zegt situatie, sociale situatie. Ja, kan ziek... zoveel zijn. Er hoeft maar één iemand, één iemand heeft ooit tegen mij gezegd dat ik dom was, omdat ik van ja. de basisschool. Waarop, waarvan iedereen dacht, oh weet je, zeggen naar HAVO VWO, dat ik naar de MAVO moest en mijn vrienden gingen allemaal naar HAVO VWO. Er was maar één iemand voor nodig om te zeggen, oh jij bent echt dom dat je naar de MAVO moest. Mm -hmm. En ik veranderde van een heel zeker iemand naar iemand die dacht, oh nou ja, weet je, dat ben ik niet goed genoeg. Ja. Er hoeft maar dit te gebeuren. Het hoeft maar één iemand te zijn die tegen jou zegt, oh weet je, jij bent echt dik. Je ja. hoeft maar zo onzeker, dat, dat zo onzeker te maken. Het, het, het, het kan in een splitsecond gebeuren en heel vaak staan we niet bij stil. Wat woorden doen met iemand. Nee, maar dat, maar dat bedoelde maar dat... ik meer te zeggen, maar dan gaan we die discussie maakt op zich niet zoveel uit. Maar wat ik bedoel, omdat iemand dat tegen jou gezegd heeft. dan is dat moment eigenlijk een traumamoment. Nou, ik vond het Want echt... daardoor dat was... is jouw hele wereld. ja, maar daardoor is wel even jouw wereld of je zelfbeeld of iets van dergelijke is ingestort. Ja. Nou ja, ik denk niet alleen dat dat. Ik nee, tuurlijk, er, er is nog meer, meer, meer dingen bij zich. Ik denk, zitten, maar... dit, is, dit is een voorbeeld dat ik nu geef. Mm -hmm. um, waar mensen vaak niet bij stilstaan. Wat, wat, wat woorden doen met jonge kinderen. Ja. Of met uh, pubers of wat dan ook. Dat, dat, als je daar vatbaar voor bent. Mm -hmm. Is het heel makkelijk om, om dus die onzekerheid te krijgen. Om dus die dwang te krijgen. Om te willen vluchten. Om, om niet meer, je niet meer op je gemak te voelen. En Ik denk dat daar veel meer misschien over nagedacht Mag worden door heel veel mensen. Dan dat we ja. doen. Ja, nou, ja, dat vind ik sowieso. Maar dan, dan kom ik in, in een stukje van als vader zijnde. Uh, ik zie het bij mijn zoon gebeuren. Uh, dat soort dingen ook. En hij is nog maar tien. Maar ik zie dingen gebeuren momenteel. Ik waar ik verrazend van word. Maar, en, en het erge is. Weet je, ik heb die jongen. Of, of, of zijn moeder heb ik ooit daar eens. Die kwam er ooit achter dat, dat haar zoon dat tegen mij had gezegd. na nou, een van de blog die ik had geschreven. En toen zei ze tegen mij van Marijs. Zei, ik heb dat nooit geweten dat hij dat tegen jou heeft gezegd. Hij wist het zelf ook niet meer. Ja. Hij had dat waarschijnlijk zo in zijn onbevangenheid. We waren 10, 11. Hij had dat zo gezegd. Het was misschien een grapje. Alleen bij mij kwam dat als een mokerslag. Ja. En, en, en ja, weet je, dan... dan je wel, je? In. Ja, nee, dat, dat, dat snap ik. Maar sowieso, met kinderen hebben we dat, um, zeker die leeftijd, die zijn, on, die zijn vatbaarder voor, nou ja, hoe je het ook wil noemen, maar ik noem het nu even voor het gemak: vormen van trauma's waardoor ze onzeker worden of depressief raken of dergelijke. En het kan een thuissituatie zijn, maar het kan ook gewoon opmerkingen van buiten zijn. Het kan pesten zijn. Ja. En daarmee lopen ze ook meer risico om een in een verslaving terecht te komen. Want. Je hebt nou eenmaal de neiging om weg te vluchten. Dat, uh, en weg, en vluchtgedrag is, is heel normaal, uh, hè? Laten we het even, laten we wel even niet iedereen. Je raakt verslaafd als je. Nee, nee, klopt, ja, nee is... klopt. Nee, <laughs> klopt. Nee. Maar wat ik wel zeg, de verslaving ligt wel sneller op de loer. Jawel, maar dat, uh... niet iedereen is er vast. Nee, nee nee. Kijk, nee, nee. ik weet dat er bij ons een genetische stukjes zit. Wat, uh... Oh ja, zeker. Oh ja, dus, ja. ik heb ADD, dus ADD'ers zijn sowieso gevoeliger voor verstraffing. We gaan dat... een wedstrijdje doen, want we hebben gewoon ook maar nee. nee, maar, dat, maar dat is, dat, nee, er maar... zijn gewoon verschillende groepen... die bepaalde dingen hebben waar je sneller genetisch... Bij mij, bij mij is het dus pas op mijn 37's geconstateerd... dat ik dan ADHD heb ja. in een traject voor, een, uh, voor de eetstoornis... Mm -hmm. Toen heb ik een gesprek gehad met de psychiater. Omdat bij mij in de familie waren meer verslavingen. Um, en toen zei ik ook tegen hem. Van, ja, maar is het dan mogelijk dat er bij ons genetisch iets zit? Nee. Waardoor wij dus vatbaarder zijn voor verslaving. En toen zei hij ook. Van, ja Er wordt nu onderzoek ook echt daadwerkelijk naar gedaan. Om te kijken hoe dat in de familie zit. Met, met genen en alles. Mm -hmm. uh, hij zei. Bij jou zit waarschijnlijk in je DNA. Um, ja. um, en ik wil niet zeggen. Want er zijn ook bij ons in de familie die niet er niet last van hebben. Maar. Nee, ja. maar goed, er zijn gewoon groepen die vatbaarder zijn. En of ja. dat, bij sommigen zal het DNA zijn, sommigen is het gewoon ook thuissituaties. Ze zeggen ook dat. Um, ja, in Nederland kennen we dat woord niet heel erg, maar goed, het makkelijkste. Het white -trash idee als je dat ook in Nederland zit, ben je vatbaarder, ja. omdat je omgeving vatbaarder voor is. Ja, maar daar komen ook echt hele goede voorbeelden uit die wel heel goed. Nee, I know, I know. Dat echt, uh, ja, dus... maar, het gaat meer om uh, het, het algemene beeld. Uh, ik bedoel, je, je kan nooit alles over één kant scheren. Nee, wat ik net zeg. Het uh, uh, is nu ook niet zo dat uh, meteen ieder kind uh, getraumatiseerd... Nee. Uh, maar wat ik wel goed vind is bijvoorbeeld dat zo'n kluun zo'n boek schrijft... waar die het ook heeft over het vele uh, extreme uh, wegvluchtgedrag wat hij had... in seks en drugs toen zijn vrouwkanker had uh, ik ben in zijn waardig... boek. Eigenlijk vind ik alles wat er over geschreven wordt en iedereen die er open voor uitkomt en um, laat zien hoe kwetsbaar je bent ja. um, of hoe zwaar het is om te leven met verslaving, uh, vind ik eigenlijk goed. Ik heb toevallig laatst een boek gelezen van een, een vrouw die wilde stoppen met drinken omdat ze zo, maar dat vond ik echt een heel slecht boek. Toen dacht ik, jij bent echt geen goed voorbeeld. <lacht> dat was voor het eerst dat ik dacht, dit wil ik niemand. Die zullen er genoeg genoeg nee, zijn. Maar dat komt ook omdat je dan je leest het en dan, dan is hetzelfde als dat verhaal met Frits Wester, die zegt: Oh ja, ik kan nog één drankje doen. Um, maar dat lees je dan in dat boek en dan denk je zelf: Nee, je gaat het niet halen. Nou, uh, nee. Weet je? en dan denk ik: Van ja, het, uh, dat is niet het rolmodel wat je wil hebben voor mensen die willen stoppen met alcohol. Nee. En uh, Mick, uh, dat stappenplan waar je het over had, wat, wat ja. kan je nou doen om eruit te komen? De, de, de, de, de... Nou ja, hoe kan je ervoor zorgen.? Want er is geen geneesmiddel voor, maar er is wel iets anders voor. Nou, kijk, in, in, in principe begint het eigenlijk met, met, met, met de erkenning dat je gewoon uh, uh, altijd verslaafd bent. Eens ja. verslaafd, altijd verslaafd. Hè, ik hoef maar een, een, een snuifje te nemen en uh, ik koop de volgende dag een pakje. Mm -hmm. dat is wel simpel. Zelfs als met roken. Ja. Hè, uh, uh, dus uh, uh, uh, uh, is er is geen medicijn voor. Wat is er wel voor? Dat is, betekent dat ik de rest van mijn leven. ...in herstel zal moeten blijven. Ja. Zo heet dat. Je, je zal nooit helemaal genezen uh, verklaard worden. Nee. Want dat is ook heel gevaarlijk. Want als je genezen verklaard wordt... ...dan zou je bij wijze van spreken nog een drankje kunnen doen. Of een snuifje kunnen nemen. Dat zou je niet kunnen deren. Ja. Maar het is niet zo. Dus dat, dat is heel belangrijk. Nou, uh, in de jaren 20, 30 was er een man die heette Bill W. En die bedacht 12-stappenplan. De uh, meetings, uh, alcoholic anonymous ja. meetings. Waarbij mensen bij elkaar kwamen om hun kracht en hoop uh, met elkaar te delen. En die twaalf stappen. Nou, twaalf stappen. Uh, uh, uh, die zijn eigenlijk heel simpel. Je, de eerste stap moet je erkennen dat je verslaafd bent. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste. Mm -hmm. We hebben het al over gehad. Hè? Dat mensen gewoon een beetje. Ja, uh, uh, uh, heel moeilijk over te halen zijn. Uh, uh, stap twee, dat is toegeven dat je hulp nodig hebt. Dat is ook heel belangrijk. Het ja. is niet zo dat je zo'n stap in één keer begrijpt... Dan moet je aan werken. Ja. Want het moet onderdeel van je, van je uh, gedrag worden. Mm -hmm. En het allermoeilijkste bij mensen... is een gedragsverandering. Dus dat is niet gaat niet... Uh, nou, de derde stap is de hulp aanvaarden. Uh, stap vier is dat je een uh, balans opmaakt... van je leven. Dat is eigenlijk... Uh, je bent kritiekloos op jezelf. Mm -hmm. een heel juist heel kritisch bedoel ja. ik eigenlijk. Maar nee, je, laat, laat ik zeggen... je bent heel kritisch op jezelf... maar je veroordeelt jezelf niet... Nee, ik snap dus, het je wel, ja. dus, dus je schrijft datgene op wat je dwars zit. Nou, de vijfde deel je dat verhaal met, met, met, met, met, met iemand. Dus je uh -huh. vertelt wat je tekortkomingen zijn. Dat vertel je en dat deel je met iemand. Nou, de zesde stap, want ik heb, ik heb ze ook niet allemaal uit mijn hoofd. Uh, <lacht> dan ontdek je zwakheden en tekortkomingen. Nou, de zevende stap, dan werk je aan je tekortkomingen en zwakheden. Dan ga je eraan werken. Nou, De achtste en negende stap, dat vond ik heel moeilijk. In achtste stap ga je een lijst maken van mensen waar je het goed mee moet maken. Die je leven pijn hebt gedaan of wat dan ook. Maar ook echt, Dus is grap. Je maakt die lijst van mensen en in de negende stap ga je het goed maken met die mensen. Dat is een hele lange weg. Dat kan ook niet in een maand gebeuren. Nee, het is ook niet simpel min of meer een sorry zeggen. Nee, het nee, het nee, is nee, echt... Nee. En, en wat, wat de truc is daarvan... en dat is dat je niet met die persoon in discussie gaat. Nee. Dus het gaat over jouw aandeel. Mm -hmm. in, in, als er, als er een, een, een ruzie is... of je hebt iemand pijn gedaan... en die heeft er nog verdriet van... dan ga je het niet hebben over wat die ander jou heeft aangedaan. Nee. Dus je hebt het over wat jij, hè, wat jij fout gedaan hebt. Ja. Want dat is ook iets van verslaving... Uh, ...verslaafde mensen vinden het... Uh, ...ik moet het over mezelf hebben... ...ik mag niet generaliseren... Uh, ...ik vind het heel moeilijk als verslaafde... ...om uh, uh, uh, uh, uh, naar mijn eigen aandeel te kijken. Ja. Want toen ik in actieve verslaving zat... ...weet ik... ...was ik altijd met de vinger een ander aan het wijzen. En ik ook. Het is, het is jouw schuld dat dit gebeurt. En ik ook. Huh? En, ik... Dat, en, en, en het is heel moeilijk... Uh, bedoel, het, ...en weet je hoe ongelooflijk... Uh, uh, uh, ...een bevrijding het is... Om te kunnen zeggen wat je fout hebt gedaan. Dat is echt waar. En dat maakt je goed met andere mensen. Nu heb ik gelukkig, ik heb dat ook gedaan. Maar met sommige mensen kan je niet goed maken. En daar moet je vrede mee hebben. Die zijn zo beledigd of die willen dat gewoon niet. En dan heb je natuurlijk ook. Ik heb nooit de telefoon gepakt en gezegd, met jou wil ik het goed maken. Ik kreeg contact met bijvoorbeeld mijn exen. En er wordt altijd vreselijk gevloekt op Facebook... en hoe oppervlakkig het allemaal niet is. Maar door Facebook heb ik heel veel mensen... weer in mijn leven kunnen laten... waar ik uh, strijd mee had. Of ja. die ik jarenlang niet zag... omdat we niet fijn uit elkaar waren gegaan. En ik heb dan wel die negende stap gedaan. Ik heb wel tegen ze gezegd van... Dit, uh, dit, uh, dit, uh, dit heb ik fout gedaan. Ja. Nou, tien en elf... dan, dan, dan door uh, meditatie... en er werd vroeger ook gezegd... Uh, gebed, want en daar kom ik zo nog even op terug in in het beginsel was het ook een beetje een, een, een ja een goddelijke uh, uh, stappenplan hè? Ja. god was, had een belangrijke rol erin en uh, uh, uh, uh, nu denk ik dat ik geloof namelijk nou, ik ben niet iemand die uh, van het katholieke geloof is of protestants of wat dan ook maar ik geloof wel een hogere macht mm -hmm. want laten we naar nou ons heen kijken dit kan toch niet zomaar ontstaan zijn er moet toch een een, een, een, op de een schepper geweest zijn. Of dat nou een mens was. Of, of, of, of, een, of een stuk energie of wat dan ook. Mm -hmm. Maar er moet iets, iets, iets zijn dat sterker en machtiger is dan wij. Want anders waren we niet met z'n allen op, op deze planeet. Ja, nou ja dat is een hele wetenschappelijke andere discussie. Ja, nee, maar goed, maar nee, maar het uh, nou, is een andere discussie. Maar voor herstel wel belangrijk. Want je ja, nee. moet af, en, af en toe moet je... He, wij zijn nogal geneigd om de regie van ons leven te hebben. En soms moet je ook wel eens denken: van. Weet je, ik geef het gewoon over. Nee, maar die, die, die, kijk, ik ben heel dubbel erin. Ik ben totaal niet gelovig, maar ik zeg toch steeds schietgebedjes. Uh, weet ja, je wel. Uh, precies. Dus uh, ik, ben, ik, noem altijd, ik ben altijd een. Uh, uh, of een Italiaanse socialist, weet je wel. Die dus niet mm. naar de kerk gaat, maar toch zijn kind laat open. Uh, mm. uh, of een. een, een, een nou ja, ik, ik ben niet van het geloof... maar toch heb ik zoiets van... nou al doe ik het alleen maar voor de zekerheid. Ja. Maar dit heeft niet zozeer dus, met geloof te maken. Hè? Nee, is het is meer het dat je... Uh, kan overgeven aan iets... wat boven jou staat... en het hoeft geen god te zijn. Het hoeft geen... nee, nee. nee, plus dat het placebo effect... want dat is nu wet, wetenschappelijk bewezen... dat heel veel van de religierituelen... van vroeger... Mm. Mm. die hebben, uh, hebben altijd... Uh, ook de, dat mensen dan genezen of wat dan ook... Mm. Mm. Um, die hebben een placebo effect op ons lichaam. Mm. En, um, maar er zijn dus nu ook heel vaak medicijnen. Die gegeven worden. Mm. Ze weten helemaal niet zeker of het wel werkt. Mm. En het placebo effect. Laat vaak meer werken. Dan, um, dan, dan wetenschappers in eerste instantie toegaven. Mm. En nu hebben ze een wetenschap uh, uh, En dat. Het is meer de instelling. En daar heb jij het eigenlijk ook over. Door het wel toe te geven aan dat het meer is en of dat nou in je lijf, boven je lijf ja. of wat dan ook is, ja. dat maakt eigenlijk niet uit. Maar doordat je je eraan overgeeft um, kan er zowel geestelijk als lichamelijk wel eens een soort genezing. Ja, ik vind het, ja. het het wordt snel uh, vaag en dat, daar houden mensen in Nederland heel vaak niet van. Ja, maar Met verslaving is het natuurlijk heel erg controle houden. Dat is, ja. dat is wat je verslaving ook doet. En uh, door dit programma, of, uh, door de twaalf stappen, um, probeer je dat die controle eigenlijk Los te laten en zeg maar, ja, hogere macht heet het. Je kan whatever noemen hoe je het mm -hmm. wil. Um, maar dat die meer de controle heeft en mm. dat jij niet continu bezig bent met maar vasthouden en controle Ja, en hebben. Al, alles, alles willen, willen, willen organiseren, regelen. En ja. dat, is, dat is ook voor een verslaafde, is dat, is dat ook funest. Ja. En uh, nou ja, die twaalfde stap, dat is, dat vind ik persoonlijk de belangrijkste. Dat is dat je de boodschap doorgeeft aan anderen. En ja. dat is wat ik dus bijvoorbeeld doe op de dinsdagavond. Ja. In, in de Blauwe Tram in, in, in Zandvorst vanaf Hallevacht. Uh... Met die herstelgroep Verslaving. Ja. Weet je, daar zit en is iedereen en, daar welkom? Iedereen is welkom. welkom. Dat, uh... Ja, iedereen is welkom. Maar je moet natuurlijk niet, als je, als je gebruikt hebt. Ja. dan uh, uh, mag je komen, maar dan moet je wel je mond houden. Ja. Want anders dan verstoor je natuurlijk met je dronkenmanspraat of met je, met je haai. Verstoor, verstoor je de avond. Ja. En ik heb, we hebben het wel eens gehad dat, dat er iemand was. En dan heb ik ook echt gezegd van... of je houdt nu je mond of je gaat weg. En toen ging die persoon weg. Ja. Het is heel vervelend, maar het, het gaat om de groep. Mm. En ik wil dat iedereen zich veilig voelt die er is. Ja. Weet je? En je zit daar voor herstel. Je zit is daar voor? niet nee, nee. ongeconfronteerd te worden met wellicht jouw gedrag. Nou weet je, ik, ik, ik, ik, een heel gek voorbeeld. Uh, uh, vandaag, uh, ik was in het dorp, in het centrum... en ik nam de bus naar Noord... En dan stapte een, een, een hele dronken man in, in, in de bus. En uh, die stapte ook uit. En het gek is, ik, ik, ik help mensen heel graag. Maar ik kan niks met mensen die heel erg onder invloed zijn. Ik ook niet. Omdat die, die, die, die kan je, daar kan je zo weinig mee, ja. weet je. Ik vond mezelf echt een beetje lullig. Dat ik dacht van... hier, hier loopt Mick Boskamp... Hè, de, de ervaarsdeskundige... die op dinsdagavond in de blauwe tram zit... met, met, met, met mensen die, die, die verslaafd zijn. Uh, Zegt fellows. Maar ja. En met deze man had ik, kon ik niks. Maar ik denk dat dat anders is. Want als je dus naar zo'n groep gaat... ik ging, ik ging dan naar... Um, OA voor ja. uh, overeten. Ja. Um, daar zit je met mensen... die in herstel zitten. Of mensen die... ...naar herstel toe willen... ...of die de stap hebben gezet van... Uh, van ...ik weet dat ik een probleem heb... Ik, ...daar wil ik iets aan doen. Ja. En als iemand uh, onder invloed is... Nu, ook, nu ...als ik dat ook zie, denk ik... ...ja, ga weg man, hou op met ja, me. Ja, ik kan daar ook niks mee, omdat... Uh, het, ...ergens zit er ook dan een frustratie... ...omdat ik denk van ja, weet je... ...ik moet ook hartstikke hard werken voor mijn herstel... Ja. ...ik moet ook hartstikke hard werken om elke dag maar door te komen... Um, ...op een goede manier... Ja. Ja. Um, als ik het kan, dan kan jij het ook doen. Ja. Maar dat is, een, dat is een hele... Ik vind het Je, heel lastig. Maar sowieso, ik heb het gehad met mijn neef... die op een gegeven moment toch weer ging gebruiken. Mm. Was, net als ik afgekikt... maar op een gegeven moment ging hij toch weer gebruiken. Mm. En ja, toen was hij zo, zo, stond hij zo strak als, uh, als wat. Mm. Uh, en toen vroeg mijn tante of ik hem wilde helpen. En toen zei ik... Van, ja, het enige wat ik kan doen is zorgen dat hij... hier blijft en niet rare dingen verder Precies. gaat doen... Ja. Ik zeg maar, ik kan praten als brugman, maar dat heeft geen zin nu. Je, zegt, je moet pas gaan praten op het moment dat hij weer nuchter is. Ja. Als, het, als het uitgewerkt is en, en hij de kater heeft... laat hem in godsnaam een hele erg kater krijgen. Mm -hmm. Want dan kan ik hem uh, nou ja, weer bewust maken. Maar nu kan ik hem... Ik kan praten wat ik wil, maar het heeft geen zin. Uh, ik merkte bij mijn tante toen wel heel een grote frustratie. Want die had een beetje het idee alsof ik het niet wilde doen... Mm -hmm. Maar volgens mij heeft het geen zin. Een dronken lab die dronken is, die ja, je gooit alleen maar olie op het vuur. Die gooit alleen maar olie op het vuur. Terwijl nou. als je hem eerst zijn roes laat uitslapen, min of meer. en je pakt hem de volgende dag dat hij echt dronk, uh, of tenminste nuchter is. Mm. Uh, ja, dan heb, maak je volgens mij meer kans. Ik bedoel, de politie gooit niet voor niets mensen dan eerst in de cel om even hun. Roese uit te slapen. Ja. Maar soms ook niet. Hè. Ik heb een familielid gehad die zat in de afkeerkliniek. Ja. Uh, voor wietverslaving en alcoholverslaving. En um, ik ging daar dan naartoe. Um, even, uh, ja, dat was een hele lastige periode. En daarna ging het op zich oké okay met hem. Um, maar daarna zag je hem ook weer afgeleiden. En dan kreeg ik een, uh, een smsje van... Nou, vandaag neem ik mijn eerste biertje in vijf jaar. En dan dacht ik... Hij is ouder dan ik. En dan... Dat Neem je dat toch? Ja. Ik als jongste moest dan zeggen: van joh, weet je, het lijkt me niet verstandig dat mm, je dat doet. Ja. En dat kan je keer op keer doen, mm -hmm. um, maar op een gegeven moment houdt het op. En op het moment dat iemand ook niet meer reageert, um, ja, je kan soms niks doen. Nee. En soms is dat het allermoeilijkste uh, om te doen en dat is iemand <laughs> loslaten. En... Dan maar hopen dat het wel weer oké okay gaat. Nou ja, en soms kan dat ook een godgeschenk zijn. Want nou ja, wat jij mm. zei als uh, Mick: dat eigenlijk doordat je hele leven naar ze knoppen ging, mm. uh, kon je het inzien. Ja, uh, uh, ja. En, en ik ben er heilig van overtuigd dat sommige mensen. Je zou er, soms willen dat het niet zo is. Maar sommige mensen moeten eerst maar dan door die hel heen. Door die hel heen, ja. ja om te soms, zorgen om eruit te komen. Soms leren ze daar echt niet van. Want nee, deze, maar ja, want, dat verlies zou je dan ook moeten nemen. Ja, dat is maar, natuurlijk wel het risico van het hele Het is gebeuren. heel moeilijk. Kijk, ik, denk, ik denk dat het voor heel veel naasten heel moeilijk is... als je iemand kapot ziet gaan aan de verslaving. Of dat je ziet hmm. dat iemand zijn leven vergooit. Of dat iemand zijn hele leven kapot gaat. En je kan niks doen. Ik denk dat dat... Het de grootste frustratie is voor een naaste om dat te zien gebeuren. En ik ben niet heilig. Ik heb ook wat ja. gemaakt. Ik heb ook mijn leven, nou ja, net als jij ook behoorlijk mm. rock gezeten. Heb ik een hele harde les voor moeten leren. En, nou, het familielid waar ik het over heb, heeft precies hetzelfde. Mm -hmm. um, ook nog bijna in dezelfde periode gehad. En toch, en, weet je, dan denk je bij jezelf: oké, okay, weet je, als ik het doe. Misschien haalt hij daar steun uit. Misschien ziet hij ook dat zijn de jongste het wel kan. Uh, of, of dat de jongste er ook doorheen gaat. Uh, misschien geeft dat kracht. En een paar jaar later is het gewoon hetzelfde verhaal. En dan is het dat ik. Ja, maar en ja, dan, dat, dat is dan wel. Dan sta dat... ik op een ander punt in mijn leven. Uh, waar ik echt keihard voor heb moeten knokken. En dan zie ik de oudste, zie ik zeg maar van ons dan. Die, mm -hmm. dan ja, toch weer. Ja, uit. en toch ben, ben ik, maar dat is mijn eigen persoonlijke mening daarin. Vind ik het heel moeilijk. Dat, ik, heb, ik, heb, ik, ik heb heel veel begrip voor. Hè? Want ik, ik heb een klasgenoot die helemaal naar de Filistijnen is gegaan. En, en uh, nu in uh, zo'n zo uh, trip is blijven hangen. En nog steeds in die trip blijven hangen. Uh, uh, in zo'n gekke Ja, ik noem het even gekhuis. Ik weet even niet hoe ik dat daar moet noemen. Heliumare uh, type. Nee, Helemaal uh, revalidatie. Nee, niet helemaal. Uh, God, hoe heet dat daar nou? Geef je in geest. Nou ja, ge ja. ja. Uh, echt. Uh, en. Nou ja, zit daar als een in, in, in, boomstroom. Intern. Uh, intern. Uh, ja, ja. Uh, dat, uh, en hij, hij zit alleen maar en doet niks meer. Uh, nou ja, hij is er gewoon niet meer eigenlijk. Je kan voor hem gaan zitten of gaan bij, Maar hij reageert ja. nergens op. Um, en uh, mijn neef heb ik uh, een paar keer kapot zien gaan. Ik, en toch denk ik dat het heel moeilijk is. Ook zelfs voor verslaafden. Wij kunnen er meer bij voorstellen. We kunnen hopen dat we ze iets meer kunnen steunen. Maar hun situatie is toch jouw situatie niet. Hun karakter is niet jouw karakter niet. En dan vind ik het nog steeds moeilijk om daar een oordeel aan te geven. Nee, ik, heb er, ik heb geleerd ook uh, door het programma um, wat Mick, waar maar Mick net over had. Um, dat eigenlijk je kan alleen jezelf redden. Ja, ja. Um, kijk, je kan er zijn voor mensen. Je kan, er, kan mensen proberen te helpen. Um, maar alleen iemand die, als, maar iemand die verslaafd is, kan alleen zichzelf helpen. helpen. in ja. feite. Want je zal daar moeten toegeven dat je een verslaving hebt. Mm. Dat kan alleen jij doen. Dat kan niemand anders voor jou nee, doen. Ik nee. kan tegen je zeggen, ik denk dat je verslaafd bent. Ik denk dat je hulp nodig hebt. Dat kan ik allemaal zeggen. En ik kan ook met alle liefde wil ik echt, wil ik echt iemand wel helpen. Um, als ik het zie of als ik het merk. Um, maar ik zeg ook altijd van ja, je moet het zelf doen. Er is niemand die jou kan helpen dan alleen jijzelf. Ja. Jij zal die stap moeten zetten. Jij zal moeten erkennen dat je, dat je verslaafd bent. Jij zal moeten erkennen dat je ziek bent. En met alle liefde wil ik je steunen. En met alle liefde wil ik je helpen. En met alle liefde wil ik je aan de hand nemen. Um, maar wel zo ver dat jij het zelf gaat doen. En dat ik er geen. Uh, dat mijn verslaving of mijn ziekte daar niet onder gaat leiden. Want op nee, je wilt niet ik... meegetrokken worden in. Nee, maar de verantwoordelijkheid ligt altijd bij jezelf. En dat ja. is wat ik heel erg bewust van ben geworden. Ik gaf ook altijd iedereen de schuld. Ik vond ook de wereld heel erg stom. Um, maar alleen ik ben in charge yes. van uh, mijn dag. Ik leef nu. Dit is mijn dag. Ieder moment kan ik een nieuwe stap maken. Ieder moment kan ik kiezen voor verandering. Um, maar alleen ik kan dat doen. Maar... Um, dan, want we hebben het nu over de eetverslaving, De wat zwaardere verslavingen hebben we het eigenlijk nee. over. De alcoholverslaving, de, de, de, de middelen slash de situatie want de eetverslaving is, is, werkt in dat opzicht wel anders, maar is nog steeds wel iets wat jouw leven, je lijf, alles kapot ja. kan maken. Gaat precies hetzelfde? Ja, nee, maar, nee de, dat bedoel ik dus ook. Het, we hebben het over de, wat, de, de de verslavingen met een grotere, directere impact, maar je hebt verslavingen, hè? bijvoorbeeld roken, die een veel langzamer impact heeft. Maar roken staat tegenwoordig ook op de verslavingen? Nee, het is, het is een verslaving. Het nee, is verslaving. Maar... maar het gaat mij er meer om. Het wordt nu beweerd door ook wetenschappers, maar ook door mensen... dat eigenlijk roken, bijvoorbeeld de rookverslaving... en mijn eigen ervaring heeft dat ook een beetje, al ben ik daar... roken vaak nog moeilijker is om af te komen... ...als bijvoorbeeld uh, de, het afkikproces van cocaïne. Want daar heb je de, de, de afkikperiode, de gewone afkikperiode, mm. die is vrij kort. Mm. Daarna krijg je wel het hele herstel en, en, en, en, en altijd de, de twaalf stappen waar we het mm. net over hadden. Maar um, de rookverslaving zit hem in een handeling... Een handeling die je altijd doet. Een gewoonteverslaving. Een... Maar is het ook lichamelijk en geestelijk toch? Of? Ja, het is. Lichamelijk is zeven dagen. Dat, dat schijnt heel erg mee te vallen. Maar de. Uh, hoe heet het? De geestelijke verslaving is sowieso er. En mensen hebben vaak het beeld. Dit is mijn image. En we moeten daar dus ook vanaf. Maar ook de handeling zelf. Dus na een sigaretje, of een uh, gewoonte. Mm. Dus na een uh, ochtends drink ik een kopje koffie en dan neem ik, ik een sigaretje bij op. En dat doorbreken. Ja, dus we maar, moeten maar, dus twee dingen doorbreken. Maar de, de, het, het verschil is eigenlijk ja. dat uh, we hebben het over, ja, je, je zegt uh, zware, zware middelen, maar we hebben het over geestverruimende middelen. Ja. En, en roken is geen geestverruimend middel. Jawel, in, in, in zekere mate ook wel. Ja, maar, maar, maar, maar niet een geestverruimend middel waarbij je uh, uh, uh, uh, uh, uh, zeg maar, je, je, je geest een heel andere weg uh, uh, bewandelt. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat, is, dat, dat maakt het grote verschil. En dat zorgt er ook ervoor dat je, dat je lijf en, je, en, je, en de manier waarop je denkt, en noem maar op, die, die, die, die, die brengt je richting afgrond. Ja, maar, maar, maar en, wat ik meer bedoel is dat. Met roken, ook al stop je met roken, je denkt net zoals met cocaïne, elke dag, de hele dag door aan die sigaret. Nou, ik zal het je nog sterker vertellen. Ik heb nergens trek in na zeven jaar, ja. want ik ben 28, 27 april aanstaande zeven jaar clean sober. Okay, wow. en sober. Oké, wauw. En 5 november uh, uh, 2013 ben ik gestopt met, met roken, dus iets later. Ja. Maar ik, ja, ik, ik kan het echt wel zeggen, als je nu hier een lijn cocaïne voor me neerlegt, dan, dan neem ik dat niet. Dus ik denk nee. namelijk van, ik, ik, ik word er ook misselijk van. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, uh, in Zandvoort langs een koffieshop loop en ik ruik het. Uh, oh, dat has, heb ik ook niet. Dan word ik echt helemaal misselijk. Ja. Dus ik zou het ook niet meer willen nemen. Maar er zijn dagen dat ik echt een sigaret wil. Ja. Nog steeds. En dat ik echt denk van, oh, wat zou ik nu graag een sigaret willen? Ik doe het niet, want ik weet dat ik ja. van de sjaak ben. Maar ik, het is een hele heftige verslaving. verslaving ja. nou, oma had het na 30 jaar maar, nog steeds. Ja. Maar er wordt eigenlijk, ja, nu begint het iets te veranderen... maar er wordt bijna nog zoiets van, uh, met het stoppen bedoel ik ervan... Mm. wordt er bijna luchtig over gedaan. Je moet gewoon stoppen. Nee, dat is niet zo makkelijk. Nee, maar zo ja. makkelijk is dat niet. Laatst nee. is er zelfs een documentaire geweest daarover... met verslavingsartsen, ik geloof in het noorden van het land... Ja. die dus ook daadwerkelijk voor roken... Uh, met een verslavingskliniek uh, bezig waren om dat te ontwikkelen. Omdat het zo'n moeilijke verslaving is om te stoppen. Ja. Dat, dus het wordt wel, tenminste, dat is wat ik eind van het jaar zag... Wel het wordt serieuzer genomen, genomen. ja. ja. ja. Ja. Ja, ja, onder de gewone mensen misschien nog wat minder, maar wel onder de, de wetenschap nu inmiddels, de verslavingsverzorging. Ja, maar goed, kijk, jij hebt het over gewoonte, Maar dat het is hetzelfde met eten. Eten Ja, eten gewoonte. heeft het ook. Nee, maar ja. ik meer: het wordt vaak gezien als een minder ernstige verslaving. En we stop, je moet er gewoon maar mee stoppen, omdat één, een heleboel hele mensen ermee gestopt zijn. Twee, um, de impact: kijk, met eten is de impact redelijk direct. Um, als jij te veel blijft eten... dan ga je het merken. Als je te weinig gaat eten... dan ga je het vrij snel merken. Uh, lichamelijk... je lichaam gaat er last van nemen. met roken... Uh, voordat ik dat rokershoesje had... was ik al tien jaar aan het roken, denk ik. Mm. Uh, ja, uh, voordat ik een beetje begint, begon te heigen... terwijl ik de trap op kwam... en zeker als je jong ben, begint met roken... Ja, dan ben je twintig jaar verder. Maar vergis je niet over eten? Want jij je zegt, je zegt van... ja, het heeft heel snel impact... Maar Iemand kan jarenlang de boel flesje met eten... zonder dat je het door hebt. Ja, nee, men, uh, dat, ja. dat is niet, het is niet zo zwart-wit als je, als je het nu brengt. Want je kan... Um, ik was jarenlang was ik dun. Ja. Niemand die het door had dat ik uh, een hele uh, vreed bij had... en me leeg kotste. Dus, yeah, yeah. Maar weet je, het, dus, uh, iemand kan, kan gewoon normaal volgens de maatstaven eruit zien. Maar kan ondertussen wel... Uh... Ja, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het voor jou zelf. Jij moest kotsen nee. om dat effect te hebben. Bolimia-patiënten die krijgen problemen met hun uh, slokdarmen. Ja, maar dat is niet zo 1, 2, 3. Het is niet... ik, ken, ik, ken... ik heb in zoveel therapieën gezeten, helaas. Ja. Um, omdat het zo gecompliceerd is. Maar ook omdat een verslaving zo nasty is, want iedere keer als ik bij zo'n therapeut kwam, dacht ik, je gaat me niet vertellen wat ik moet doen. Mm -hmm. um, gaat mij, want ik ben, ik ben, nou, ik ben dus niet zo dom als ik dacht dat ik was. <laughs> Iemand waar ik naar de maan voor moest. Um, maar het is zo uitgenast. Kijk, ik wist alles. Ik wist, voedingsmiddelen, ik wist wat ik moest doen, bla bla. Je gaat mij dat niet vertellen. Dus het is, kijk, het is, ja, want jij wist dat je moest spugen. Ja, dat wist ik, maar dat is dus hoe uitgenast ik was, omdat ik dat mm -hmm. wist. Uh, maar na 15 jaar uh, allerlei therapieën gehad te hebben, in allerlei groepen gezet te zijn van anorexia, weet ik veel wat allemaal. Op een gegeven moment is die verslaving die, die grijpt dat vast. En die zegt tegen elke therapeut: jij niet, jij gaat mij niet vertellen hoe of wat. Nee, maar ik zeg, dus... niet, ik zeg niet, dat de verslaving niet erg is. Hè? Dat is niet wat ja, ik beweer. Het ik heeft zeg alleen niet meteen lichamelijk effecten hebben qua eten. Oké, okay, niet... laat ik het zo zeggen. Ik heb een anorexia-patiënt in mijn uh, theatergroep gehad. Zij had eerst helemaal geen anorexia, ging op een gegeven moment steeds minder eten, controle over de lijf, etcetera. Binnen twee jaar had zij problemen met menstruatie binnen. Ik denk, Iemand die begint met roken heeft niet binnen twee jaar problemen. Um, niet, je schiet nee, het nu over één kant niet. Gaat... Het is niet voor iedereen hetzelfde. Want iemand, want het wil ook niet zeggen dat als jij longkanker krijgt... dat dat automatisch gelinkt wordt aan roken. Nee, dus dat... het wil niet zeggen dat niemand na twee jaar problemen krijgt. Dus zullen heus wel, misschien krijgt iemand wel Weet je? Nee, maar Er zijn toch gewoon zwaardere verslavingen die directer gevolg hebben... of je meer merkt aan je lijf of meer voor de gezondheid direct slecht zijn en sluimerende verslavingen... die een hele lange tijd duren voordat er überhaupt een gezondheidsprobleem is. Cocaïne is Was ook zoiets. Was jij na twee jaar gestopt met roken, denk je? Zou jij kunnen stoppen met roken na twee jaar? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Nou, okay, dus dan... uh, maar ik bedoel, cocaïne is, uh, wordt heel vaak de ideale druk genoemd. Zolang je het kan betalen en je het uh, uh, elke dag maar een klein beetje gebruikt kan je dat heel lang, je lijf... kan dat heel lang verborgen houden. Laat wij even niet verheerlijken. Mensen nee. die nu luisteren nee, nee, en denken... Van, ik ga het, dat bedoel het, proberen, ik het ook niet. doe dat alsjeblieft nou, niet. Maar dat je bent wel met... net zo verslaafd, dat bedoel ja, ik. Ja, maar cocaïne is wel een heel erg verslavend middel. En als ja. je elke dag een klein beetje gebruikt... Dat, dat, dat je, nou, dan ben je de woel wel heel erg aan het rekken, denk ik. Want ja. het, is, het, is een, het is echt een pittig middel. Zwaar verslavend ook. Ja, nee, maar dat, en, dat, dat en bedoel alcohol, ik dus ook mee. Het, het verandert je karakter ook. Dat is ook een hele nare. Wie ja. doet dat ook? Huh? Wiet doet dat ook? Ja, wiet doet het ook. ook. Ja, maar wiet is veel verslavender dan de me meeste mensen altijd hebben gezegd. Ze hebben eerst altijd gezegd dat wiet helemaal niet verslavend zou zijn. Maar dat is alleen maar berekend op de wiet zelf. Ja. Uh, op het, uh, dat het, het, het heeft niet hetzelfde effect als tabak. Maar het heeft wel op de verdoving. Ik denk heel veel. Dat, ik denk dat heel veel mensen eens moeten gaan kijken wat voor effect wiet op hun karakter heeft en op hun gedragingen. Ja. En dat ze dan zullen schrikken van hoe anders je bent als je bloot en als je niet bloot. Nou ja, Ik werd in het kasteel waar ik dan zat voor mijn, voor mijn, voor mijn herstel in, in Schotland kregen we ook uh, vaak uh, afbeeldingen te zien van uh, hersenscans van, van mensen die, die geen wietverslaving hadden. Eh, of nooit wiet rookte. En mensen die al heel lang wiet rookten. En dan zie je dus echt een wereld van verschil. Dus het ja. dus doet echt wel wat met je een volk. Volk. Een beetje ja. met, je, met je hersenen. En Mick, zijn er nog dingen die jij echt mee wil geven aan, aan, aan de luisteraars? Of ja. uh, mensen die uh, dit luisteren en denken van nou, ik nou, moet toch maar eens... Wat, wat, ik, wat, ik, wat ik mee zou willen geven is echt gewoon... Uh, uh, uh, je zegt het heel terecht. Het is een ziekte die je zelf moet oplossen. Uh, uh, uh, ...je bent niet verantwoordelijk... ...voor je uh, verslaving... ...want nee. uh, je gaat niet zeggen van... ...ik wil graag verslaafd worden... ...niemand zal dat ooit zeggen... ...maar je bent wel verantwoordelijk voor je herstel. Ja. En uh, uh, daarin... ...kan je geholpen worden. En dan kan je de hulpvraag stellen. Nou, ja. die hulpvraag... ...dat vind ik de allerbelangrijkste. Ja. En dat, daarna moet je, het zelf, moet je het zelf doen. Maar je moet een bepaalde richting opgevoerd worden. Oh, ja. Je moet bepaalde tools krijgen... Die je zelf gaat toepassen. En mensen die nou uh, weten dat iemand in hun omgeving. Uh, of ze zien gewoon het in hun omgeving gebeuren. Ja. Dat iemand uh, zwaar verslaafd is. Wat kunnen die nou uh, wel doen. En, want nou ja, we hebben het ook al gehad. Ik heb hetzelfde effect gehad. Uh, jullie hebben het er ook over. Mensen kunnen iets tegen een verslaafde zeggen. Maar zolang hij het niet herkent. Mm. Uh, Jij ja, gaat me niks vertellen. Uh, eigenlijk wat uh, Marije net ook nog zegt. Mm. Um, wat kan je nou wel doen? Ja, ik bedoel, kijk, als het echt, dat is ook eens wel lastig. Want we hadden het net over die, die, die mensen die wel verslaafd zijn... maar niet hun leven naar de zien gaan. Ja. ja, die zou je eigenlijk gewoon toch... Uh, uh, uh, uh, je, je kan met ze praten, zeker. Hè? Maar je moet ze toch hun eigen weg laten bewandelen. Ja. Alleen als het echt de spuigaten uitloopt... en het gaat slecht met iemand, en die blijft halstarig... Ja, dan is een toch een, een interventieteam een een een een goede oplossing. oplossing. Ja, dat, dat, uh, die zijn er in Nederland. Dat, dat, uh, want, dat, want, want, want je kan ze niet aan een meeslepen naar een naar een, een, kliniek. een, een kliniek. Nee, of Jellinek of, of, of Castle in, in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Ja. dat kan je niet doen. Je, je, je moet met heel veel tact misschien toch uh, proberen het contact te maken. Het is heel ja. moeilijk het gesprek aan te gaan. Hoor, want ik heb ook Bijzonder moeilijk. Wel eens het gesprek ben ik aangegaan... Over, met, bij iemand waarvan ik dacht, nou, dat eten gaat niet goed. Ja. Nou, het, het, je, moet zo, je moet en heel voorzichtig zijn... want voor hetzelfde geld uh, um, zit diegene echt volop erin. Hè, ja. weet je, en dan, dan is het heel moeilijk. Um, maar iemand kan er ook heel terughoudend door worden... En zei, ja, ik heb ja, er is niks aan de hand. Het is, het is, je moet dat echt aftasten van eh, ook welk moment en hoe zit iemand erbij. En, nee. Het is heel moeilijk om, om zo... Om, ja. Ja. En het is, het is ook, hè, we, we hebben het nog niet over gehad en het is nu bijna... Tijd. Snel, ja. gegaan. <laughs> snel gaat die tijd hier We kunnen altijd nog een keer uh, maar, maar, maar, een programma maar, maar, maken over. vergeet niet dat de mensen, de familie, geliefdes, uh, kinderen van de verslaafde, die gaan door een hel ook, hè? ja.